Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Een serie aanvallen met chloorgas was het werk van de Syrische regering. Dat staat in een VN-rapport waar persbureau Reuters de hand op heeft weten te leggen. Samen met de organisatie voor het verbod op chemische wapens onderzocht de VN de aanvallen. En ook baseerde de VN zich volgens een anonieme diplomaat op inlichtingen van westerse landen en uit de regio. Die diplomaat wist zelfs specifieke eenheden te noemen van het Syrische leger die de aanvallen hebben uitgevoerd. De Syrische regering heeft het gebruik van chemische wapens altijd ontkend. En ook deze keer noemt een bron bij het leger tegenover Reuters het verhaal compleet onwaar. In Veghel heeft de politie acht mensen aangehouden bij een grote vechtpartij. Ongeregeldheden zouden begonnen zijn op de kermis in de stad. Zo'n dertig jongeren waren betrokken bij de rel. Ooggetuigen zeggen tegen Omroep Brabant dat bij winkels en een zwembad in Veghel ruiten zijn ingegooid... Ook zou een politieagent zijn geslagen en is de voorruit van een politieauto vernield. Bij de voorbereiding van een tentoonstelling over Hercules Segers... heeft het Rijksmuseum in Amsterdam zes nieuwe schilderijen ontdekt... van de 17e-eeuwse kunstenaar. Het werk van Segers is erg zeldzaam. Tot de vondst schreven kunsthistorici 10 tot 12 schilderijen aan hem toe. Het totaal aantal bekende werken van Segers staat nu op 16 schilderijen... en twee olieverfschetsen. Directeur Dibits van het Rijksmuseum zegt dat het zelden voorkomt... dat er zes schilderijen worden toegevoegd aan zo'n klein uiveren. Zwemster Lisette Bruinsma heeft op de Paralympische Spelen in Rio... goud veroverd op de 200 meter wisselslag. Dat is de tweede titel voor Bruinsma in Rio. Eerder was ze al de beste op de 400 meter vrije slag. En het is al de vijfde medaille voor de 16-jarige Friesin tijdens deze Spelen. Naast haar twee gouden plakken won ze ook zilver op de 100 meter schoolslag... en brons op de 50 en 100 meter vrije slag. Het weer, het is droog, plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag af en toe zon, in het zuidoosten een kleine kans op wat regen. En het wordt 21 tot 24 graden. Dit was. Het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. A love so Oh, on oh, Nothing.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 Situation and anytime you want it to stop, I know I can treat you.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 Girl like you deserves a gentleman Tell me why are we wasting time on all your wasted grind When you should be with me instead